We blikken even terug naar vorige zondag. En we hadden het toen over een ijs in steentjes trekken. Een huis in steentjes trekken. Een huisgevel cementeren en in die nieuwe specie lijnen trekken die grotere stenen voorstellen of figuren trekken van grotere stenen, werd hier algemeen genoemd een huis in steentjes trekken. Een huis in steentjes trekken. Bekend is het liedje toepasselijk op een winkelier op de Markt van Assen die in een van zijn huurhuizen hetzelfde procedé had toegepast en dat liedje was dan Beekman, en zijn, hij is in steentjes getrokken, een nieuwe corniche aangehangen en zijn dak gerepareerd. Beekman heeft dus zijn huis in steentjes getrokken, een nieuwe uh, corniche aangehangen en zijn dak gerepareerd. De wending in steentjes trekken komt niet in de Algemene Taal voor en ook de dialectwoordenboeken nemen die niet op. Heel wat landerijen, weiden, percelen, bossen en noem maar op, kregen hier een naam. Meestal was dat een toponymische naamgeving of ze werden ook genoemd naar de eigenaar. Maar soms is de benaming niet meer te achterhalen. En dat is dan jammer, want het zou natuurlijk een uh, idee geven over de geschiedenis uh, van het bewuste perceel of het bos, of maar op. Nu, uh, dat is het geval, dus het feit dat we het niet meer kunnen achterhalen, met de naam Kwakkelberg. Kwakkelberg, de veldweg, die liep van aan Delvo tot op het Heierveld, zeggen ze in Walvergem. Nu, staat die naam misschien in verband met kwakkel, dat is dan een oude benaming voor kwartel, dus een hoenderachtige trekvogel, die mogelijk daar zijn verzamelplaats had? Wij weten het niet. Of verwijst de naamgeving naar kwakkelen, dat dan een klanknabootsende uh, vorming zou zijn, dus een onomatope, zoals men dat in de taalkunde noemt, in de betekenis van trillen en beven, en zou dan moeten slaan op de aard van de ondergrond. Wij weten het niet. Of heeft het te maken met een on, met onzekere stap lopen met waggelen, want dat kwakkelen betekent waggelen en zou dus alweer kunnen verwijzen naar de sompige ondergrond, waardoor de gebruiker van de weg als het ware aan het waggelen ging. Maar het zijn dus allemaal gissingen. Mogelijk kunnen oudere luisteraars ons een van die veronderstellingen bevestigen. In ieder geval, Lindemans, die zijn toponomie van assen schreef, vermeldt kwakkelberg niet. Dus wij inventariseren hier alweer een woord uit ons uh, toponymisch bestand. Zoals onze luisteraars weten zijn we al een paar weken bezig met vergelijkingen. En vorige keer noteerden wij nog volgende mooie vergelijkingen. Zo stijf als een bed of als een plank, zo stijf als een plank of als een bert, Zo mager als een graad, mager als een graad. rood als een pioen, iet als een kolvi. en zuur als prost. Zuur als prost. Nu, dat prost, daar moet ik toch even een uh, kleine parenthesis bij openen. Vermoedelijk heeft het hier te maken met het proesten. Dus een benaming voor geluid dat door menselijke organen, zullen we maar zeggen, wordt voortgebracht. En dat proesten uh, was dan blazen, maar dan zo dat daarbij vochtdelen door de mond en of door de neus naar buiten komen. Dus het midden-Nederlandse proesten, dat dus bij ons als proesten is bekend. Doorgaans scholt het dier een zeer bittere stof, waarbij men als het ware aan het proesten ging. Vandaar de vergelijking zuur als prost, zuur als proest. Nu, wij kregen ook nog rot als een stroe, zo rot als een stroe, zo boet als een zekel, bot als een zekel, zekel dus, zo bot zo boet als een esp, zo bot als een esp, waarbij ons de zin van de vergelijking toch enigszins ontgaat. Dan werkwoorden vechten gelijk als daan, vechten gelijk als de hanen of vechten gelijk kempanen, kennen we ook, en kraken gelijk nieuw schoen, kraken gelijk nieuwe schoenen. In de zin van rekeningen betalen, schulden delgen, dus betaal in het algemeen, wordt hier de wending gebruikt, daarmee, en bedoeld is dus met dat geld, daarmee gooi je da en de da is dan de schuld, daarmee gooi je dat niet uitvegen. Daarmee gaat je dat niet uitvegen. En dat uitvegen verwijst naar het gebruik van het letterlijke uitvegen van de uitgestane schuld, die op een lei of op een bord werd geschreven en bij vereffening dus werd het en het WNT, het woordenboek van de Nederlandse taal, vermeldt de uitdrukking in dezelfde zin en noemt ze van Vlaamse oorsprong. Wij kregen ook op telefoontje, als ik mij niet vergis, van Piet nog, die vroeg uh, wat nu precies de oudste vorm was voor marlier en hij had ons malier opgegeven, een spelling die trouwens de plaatselijke uitspraak weergeeft. Ja, die malier of marlier, het gaat hier duidelijk om een ander, niet om een ander woord, dat is uh, evident, maar om een, een wijziging in het woord, in de vorm van het woord dan nog wel, uh, wijziging die bij taalkundigen assimilatie of een gelijkmaking kunnen noemen. Uh, nu, marlier, de R en de L zijn uiteraard moeilijke klanken, men noemt ze de liquiden, de liquidae, en die worden dus niet makkelijk uitgesproken, worden vaak ook aan elkaar gelijk gemaakt, geassimileerd, en vandaar dat men dus die RL ook ziet als een LL. Nu, marlier is de vorm die ook door de. Lindemans wordt opgenomen en hij zegt erbij dat het woordje vermoedelijk afkomstig is van marlière, het Franse mergel dus, en verwijst naar het mergelen de mergel die moest worden gedolven wat dus ook bij ons gebeurde maar het is ook zo dat de vorm marlier op zeer veel plaatsen in Vlaanderen te vinden is. Het is niet onmogelijk dat de vorm is ontstaan uit merlier en dat we daardoor een soort van, wat men in de taalkunde moeiering noemt, tot mallier is kunnen overgaan. In ieder geval, dit was een taalkundig uitstapje, maar malier en marlier zijn natuurlijk varianten van eenzelfde uh, woord. Wij kregen het woordje peppergelukjes op. Eerlijk gezegd, we hebben het nooit gehoord, maar dat pepper uh, zou wel eens kunnen verwijzen naar dat een bijvorm is van pappel en die pappel is een volksnaam voor de populier. Maar het kan evengoed een volksnaam zijn voor andere, sommige geneeskrachtige planten. En ik vind dan in de boeken kaasjeskruid en heemst en grote Bastard wederik. Maar daar ben ik niet in bevoegd. In ieder geval die peppergulukens zou dus te maken hebben met zaad. Men zegt ons van zaad van de meidoorn, ik heb het niet kunnen terugvinden, maar het is duidelijk een naamgeving naar gelijkenis. Wat die gulukjes daarbij komen doen, weet ik niet. Ik heb zo het gevoel dat die gulukjes van West-Vlaamse origine kunnen zijn. Hierbij sluiten we ons overzicht van vorige zondag af en op een en ander kunnen we natuurlijk graag terugkomen.